Fat, dope, funky hip-hop beat. Het ritme kloppen, je lichamelijke ontstoppingen de ik ook de schakel in de crew is nooit meer te verdringen Toen ik negen jaar geleden zonder iets te weten to ik Daar ik na de vertige letters die voor mij gewoon lekker dekt. De E, de N en de C die stemde af met mijn idee Dus ik schreef daar verder mee De naam die al staan tot de beneden nog gebruikt Ik geef de nieuwe schets waar de e inek naam op uit De geket uit de woorden keile, half de beetje voor de, base, de, woord, de kek, En in de zoveel tussen spraak van de CIDA en de Enec DWSP, dieper dan de diepste C Punk, maak het mee, het vetter vette, dan LSD Start klaar, vanuit de corner Mijn de skills worden gedropt dit is de shit Die je won en het zal nooit stoppen Het gaat gewoon door IJzer micromannen van de possies, baas voor DWSP punt, stand op Het is geen lijk, geen gezeik, maar die zitten in een verband Van echte situaties is het meer die relatie Steen voor alle, en alle tegen nazi's Sport die massasorden, maar koppen achterborden De game brein gebruikers en de geen onradruikers Yo, halve garen, stap aan de kant die is de afgelast, op blind van rang en stand! Boom! Bang. De deukken, de deukken de snallen in je smol. Het is gekikt met gevoel van net de afgelaste stoel. Het is een stoel waaruit gestuurd wordt, gebeduurd wordt. Je komt niks te kort, je hebt een bordje voor je kop. Niks geen hip-hop, maar de tip-top. Hip-hop, neem we de stops voor de je Rotschop. Zit op de eerste plaats bij die mattenbox, dan brengt het altijd super hype en niet. Dan redden we weer de Foxhole. Hey Tee, check het mee met de E- van Met deze shit beginnen was een super dope idee. Want dat die beuken droppen kan je moeten, maar de zoden zijn nu vliegt de godverdomme de hele samenleving, van Ik hoor je nou zeggen, en men bij de handje, dat kan toch net van nooit in ons landje ontstaan het niet. Wat er tien jaar geleden, zeg nou niet. Er is niemand beneden